Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De ChristenUnie in Den Helder mag van de landelijke partijleiding... niet in een college stappen met de PVV. Meldt het ANP. Partijvoorzitter Adema rekent erop dat zijn partijgenoten... de coalitieonderhandelingen met de PVV afbreken. Adema noemt samenwerking met de PVV op lokaal niveau hoogst onverstandig. En wijst erop dat zijn partij en de PVV aan het Binnenhof... juist vaak tegenover elkaar staan... Maar de ChristenUnie in Den Helder vindt dat de plaatselijke PVV'ers zich daar gematigder opstellen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de banden van de Asuna-moskee in Den Haag... met een liefdadigheidsinstelling in Kuwait die in verband wordt gebracht met terrorisme... De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar vertrouwelijk verteld over de omstreden bijdragers uit Koeweit. Dat meldde Nieuwsuur en NRC gisteren. De PVV noemt het openhouden van de Asuna Moskee onverantwoord. De SP wil dat de overheid in actie komt. Altwilrenner Liewe-Westraag heeft tijdens zijn carrière doping gebruikt. Hij geeft dat toe in zijn biografie die dinsdag verschijnt. Hij sport we spoot cortisone in om harder te kunnen fietsen, prijzen te pakken en complimenten te krijgen, schrijft hij. Westra zegt dat hij geen keuze had, omdat hij snel door had dat hij met hard trainen alleen niet kon winnen. Hij werd nooit betrapt omdat hij een medisch attest had. En Vlaanderen wil roken in de auto verbieden als er ook kinderen mee rijden. De Vlaamse minister van Leefmilieu komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel, schrijft de Belgische krant De Standaard. Daarin zou staan dat wie in de auto rookt in het bijzijn van kinderen een gevangenisstraf kan krijgen en een geldboete. De minister wil dat de maatregel volgend voorjaar van kracht wordt. In Wallonië is het al verboden om in de auto te roken als er ook kinderen in zitten. Het weer wisselend bewolkt, weinig zon en een paar buien in het oost- en zuidoosten zo goed als droog. Vanmiddag wordt het 13 tot 17 graden. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 is ben Gelukkig door het meedoen van Michael Jackson... werd deze plaat populair in de jaren tachtig. You're the Rockwell en Somebody's Watching Me. Daarmee is 6 over 2, Sanford Goedemiddag. Sanford op zaterdag, we zijn er weer. En meekijken, Somebody's Watching Me kan uiteraard ook www.zfm-live.nl Hij zit tegenover mij, hij heeft Koningsdag overleefd, niet meer in het oranje. Stond je wel goed trouwens? Nou, nog, steeds, nog steeds een beetje ja, oranje. Ja, een klein beetje, klein beetje, klein beetje. Klein beetje. Klein beetje oranje. Dat is voor de okay. kijkers thuis. Ja, ja, ja. Hoe was <laughs> uh, je Koningsdag? Nou, gewoon heel rustig moet ik zeggen. Ik ja? hebben uh, even over, de, over de, de vrijmarkt gewandeld. En uh, ja, toen nog even een kroegje aangedaan en uh, gezellig weer op tijd uh, thuis. Dat was leuk. Alleen, Zo is dat. Het weer was natuurlijk weer, weer niet mooi, hè? Want s'morgens was, was het wel goed, maar s'middags begon het weer te regenen. Dus ja, het, willem van had het gewoon op 30 april moeten houden, want dan was het gewoon weer een mooi weer geweest. Want, Je, een veel betere dag, hè? <laughs> daar, daar hoort u straks later <laughs> okay. meer over tijdens uh, het weerbericht rond de klok van half drie. Ja, nou, natuurlijk, het ene evenement is uh, net afgelopen, of de andere zijn alweer losgebarsten. Allereerst uh, vandaag uh, de eerste dag van de Kids uh, at Adventure Week. Het is eigenlijk gisteren al uh, begonnen. Uh, de reddingsbooddag van de KNRM bij Beach Club 10. Dat is nog tot 4 uur vanmiddag te bezoeken. En natuurlijk dit weekend de racegeweld op de Trophy of the Junes. Uh, met een prachtig programma vandaag en morgen. Uh, normaal gesproken zou Willem van Densen, onze vaste verslaggever op het circuit, uh, daar aanwezig zijn. Maar helaas, hij is geveld door ziekte. En we wensen hem vanaf deze plek van harte beterschap. Goed, verder natuurlijk om half vier... de evenementenagenda. En dan gaan we natuurlijk ook weer wat uitgebreider bij de Kids Adventure Week uh, om de hoek kijken. Uh, het dier van de week, we uh, hadden uh, Poekie. Nou, Poekie is nog niet, uh, uh, heeft nog geen thuis gevonden. Oh, wat sneu. En deze week hebben we een nieuwkomer en die luistert naar de naam Toos. Gedicht van de dag blijft nog even een verrassing om kwart voor vijf, want ik heb er drie liggen, dus jij mag er weer een uitkiezen. Uh, Rob, dus dat worden we wat. Goed, dus uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, om drie uur wordt de kwalificatie verreden en dan hebben we het over de Formule 1 in Azerbeidjan uh, op het circuit van Baku. Dat is van drie tot vier. Dat volgen we voor u natuurlijk ook. En we kijken natuurlijk om kwart over vier... tijdens ons Pit Report-verslag terug op die kwalificatie. Ja, dat gaat weer een spannende race worden, Albert-Jan. Een hou... ja, ben Heel benieuwd. dicht langs de muren. Ook Max. Ik ben heel benieuwd. Nou goed, uh, daarover later in de uitzending uh, meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En heel veel nieuwe muziek, waaronder deze van Bruno Mars... Top Porsche, rolly on my wrist, red, red, diamonds red. up and down my chain uh -huh. Cardi B, straight, stunning, can't tell me Nothing Ball up and I changed the game It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook My big fat ass, got all them boys shook huh. We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands Bruno know <laughs> saying? Tell me while I do my money dance like on the ground like Oh En vanavond tussen 7 en 9 dan hoor je hem weer bij CFM. De 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown gepresenteerd door Mike Boulay. En ook deze staat er vast en zeker nog steeds hoog in genoteerd. De nieuwe single, ja, nieuwe single van Bruno Mars is dit. samen met Cardi B en Fines. En als je dat plaatje zo hoort, dan denk je van nou, volgens mij komt het uit de jaren 80 of zo. Maar het is echt nieuwe muziek. Dat is wat betreft deze single van Bruno Mars. Dit is wel weer een uh, gauwe oude uit de jaren 80 is hier de fine Your Kinnables. En she drives me crazy. In deze serie van de Final Kennemals draaien we even speciaal... voor de liefhebbers van de muziek uit de jaren 80. You're ze drives me crazy. Inmiddels kwart over twee. Dat betekent tijd voor het Sanfordse nieuws in het redelijk kort. Ja, en we gaan even terug naar afgelopen donderdag. De dag voor Koningsdag. Want die dag was het voor burgemeester Niek Meijer... reikte namelijk de koninklijke onderscheidingen uit op diverse locaties. Voor onze burgemeester Niek Meijer was het afgelopen donderdag... een drukke, maar mooie dag... Zo vlak voor Koningsdag heeft hij maar liefst acht lintjes mogen uitreiken. Donderdagmorgen 26 april 2018 werden drie Zandvoorters in het gemeentehuis benoemd, benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Vanwege hun inzet voor de samenleving ontvingen mevrouw J.C. Joke van Looy rodenburg mevrouw W.B. Willemien-Mettes-Govers en de heer J.G.J. Hans Verbeek het welverdiende lintje. Die middag werden nog eens vijf personen in het zonnetje gezet. De heer R.F.L. Tino Stuy is bij strandpaviljoen Mango's... benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Voor onder meer zijn werk als redacteur, directeur... en afdelingshoofd bij diverse omroepen. Mevrouw A.M. Ria Waterreus werd op het circuit benoemd... tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Sinds 1969 tot heden is hij secretaris en penningmeester... van de stichting Dutch National Racing Team, DNRT in het kort. En tot slot... Uh, ontvingen uh, ontvingen uh, die jongstleden donderdag drie defungerende raadsleden die een twaalf jaar of langer zitting hebben gehad in de raad? De Koninklijke Onderscheiding, lid in de Orde van Oranje Nassau, de heer EJ Eg Post, de heer R.H. Ruud Zandbergen en de heer W.O. Willem Paap. Alle gedecoreerden ook namens ZFM van harte gefeliciteerd met uw Koninklijke Onderscheiding. Oké, okay, dat was hem. Dat was hem. Nou, dan gaan we weer muziek draaien. Hier is Bluff. Tezamen met Geike Arnaar en Landen. Niets is beter dan met jou, de koud rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in to the Met vodka en met... Poten. Nederland en België was dit een groot hit voor bluff. Dit is samen met Geike Arnaar. Inderdaad, de Belgische dame die je mee hoort zingen bij deze plaat zou te landen. Ja, en dit is de Wah Boys van Duran Duran. Een weer uit de jaren tachtig. Zo'n groep die in de jaren 80 enorm populair was: deze Duran Duran ze ditmaal met de Wild Boys, een van hun uh, grotere hits. Ja, vanmorgen hoorden we hem bij uh, Goedemorgen, Zandvoort. De nieuwe burgemeester van Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, want uh, de heer Meijer is op vakantie, heb ik begrepen. Ja, die mag in de meivakantie gewoon nee. lekker uh, wegwezen. Hij is een weekje op vakantie. Van... Vanaf deze plek een prettige vakantie toegewenst. gewenst. Want uh, Milo is momenteel de, de burgemeester, en wel de nieuwe kinderburgemeester. Milo is de nieuwe kinderburgemeester. Tijdens de meivakantie tot en met 5 mei is Milo de baas in Zandvoort. Om tijdens de Kids Adventure Week alles in goede banen te leiden... werd Milo aangesteld als kinderburgemeester. Hij kreeg daarom gisteren de ambtsketen van de echte burgemeester overhandigd... en dit was slechts de eerste van vele officiële taken... die de kinderburgemeester zal vervullen. Verder gaat hij onder andere linkjes doorknippen, karten, interviews geven... Etcetera, etcetera, en zorgen dat de week ordelijk verloopt. Heb je al gezien wat er allemaal te doen is die week, deze week? Kijk dan snel even op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl En pas op, van sommige activiteiten moet je je vooraf aanmelden. Nou, we wensen Milo veel wijsheid, ook met de formatie natuurlijk, hè? Ja, uiteraard, Ja, ja want hij uh, houdt zich goed bezig met de politiek, toch? Hij, hij is uh, erg geïnteresseerd in politiek en rappen, heb ik begrepen. Oh. Dus hij, hij zal wel een, een politiek statement gaan maken, al rappend. <laughs> maar goed, Milo, vanaf deze plek ook heel veel succes... en veel plezier deze week als kinderburgemeester van Zandvoort. En uiteraard van harte gefeliciteerd met de benoeming. En wil je foto's zien van Milo? Ja, hij was vanmorgen bij GMZ. Goedemorgen Zandvoort uh, op visite in... Uh, hij werd daar geïnterviewd door onze collega's. Nou, de foto van dat gebeuren, ja, die kan je zien op de ZFM-app. En de app voor ons kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Dus mocht je de foto van Milo willen zien, download dan even de ZFM-app of kijk er even op. Ja, ik heb hem vanmorgen gepost, dus dat komt helemaal goed. Mind, if I need to get a kisser, tap, tap, a drink. Hey. I need to get a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 Ja, het is alweer een tijdje geleden dat dit een hit was voor Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry. We hebben het over deze single Feels. Het, het is nu precies half drie in Zandvoort en uh, in de regio. Overal eigenlijk in uh, Nederland in ieder geval. En uh, dat betekent tijd voor het uh, weerbericht. Hier is Albert Jan. Het was vandaag uh, over het algemeen bewolkt. En uit die bewolking viel af en toe wat lichte regen. En kwam het zelfs tot een enkele bui? De wind waait uit het zuidwesten en is matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een graad of 13. En zelfs, kijk even naar buiten met een flauw zonnetje hmm. erbij. Vanavond en de komende nacht is het wisselen bewolkt met nog altijd kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 6 à 7. Ook morgen is het bewolkt en valt er vanuit het zuiden geruime tijd buien geregen. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 11 à 12. En na een kletsnatte nacht valt er ook maandag nog enige regen. Dinsdag en woensdag draait het om buien... maar vanaf donderdag nemen de neerslagkansen af... en gaat de zon flink schijnen. De temperatuur stijgt maandag naar een graad of 10... maar vanaf woensdag... Gaan de temperaturen weer omhoog. Aldus Rico Schreuder. Oké, okay, dan moeten we wat later naar het strand toe gaan. Het, later naar het strand toe. Ah, Oké, okay, ja, dankjewel. Het weer is naar nou te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk voor het uh, Zandvoortse weerbericht op de website van Meteo Meteopagina. Meteopagina.nl Of volg Meteopagina via Facebook. Dat was het weer. En mediapagina's pagina's uiteraard voor onze eigen Lex van der Noorden. meedansen op de zaterdagmiddag bij ZTV Bestandvoort. Deden we met deze gouden oude disco classic van Chic. Je hoorde ze met Le Freak. Ja, straks uiteraard de kwalificatie van de Formule 1. Ook de derde vrije training was trouwens spannend, Albert-Jan. Ja, vertel. Ja, er was wel het een en ander gebeurd. Weer een onervaren coureur tegen de muur en dergelijke. Waardoor de sessie even stilgelegd werd... Klopt, en uh, nou ja, daardoor uh, het is ook een, een, het is bijna een haarspeelbocht naar links. En als je die verkeerd aansnijdt, dan uh, zit je gauw uh, in de, in de bandenstapel, om het zo maar eens te zeggen. Ze hadden een beetje last van de wind ook, hè, daar. Klopt, dus ik ben benieuwd hoe dat uh, tussen drie en vier gaat. Ik, uh, ik hou me hart vast. Oké, okay, we gaan het uh, in ieder geval uh, volgen daarover straks. Veel meer bij Zandvoort op zaterdag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Or is this You're burning time Het is juist om half drie van collega Albert-Jan Vos. Het is best wel redelijk weer vandaag hier in Zandvoort En dat komt mooi uit, Albert-Jan. Want de Red -dag is natuurlijk vandaag. En ja, kunnen ze in ieder geval uitvaren met de redboot zelf. Ja, ik heb het, het, het stond eigenlijk gepland voor de evenementenagenda. Maar het evenement duurt tot vier uur. En het is zo'n uniek evenement voor de gasten die in Zandvoort verblijven. Dan wel Zandvoorters. Vandaar dat ik het bericht even wat naar voren heb gehaald. Zoals al gezegd, vandaag bent u van harte welkom bij Beach Club 10... voor de reddingsbootdag van de KNRM, Zandvoort. Reddingsbootdag is de dag voor donateurs en enthousiastelingen... om actief kennis te maken met het werk van de professionele vrijwilligers... en het materieel van de KNRM. Het programma begon vanmorgen al om 10 uur... en toen we, om kwart over tien was, was de boot al in zee voor de eerste rondvaart. En het duurt allemaal nog tot vier uur. In het beachhouse van standpaviljoen 10 ontvangen de vrijwilligers u met open armen... En tijdens deze dag vandaag dus is het mogelijk om mee te varen met de Anapolissen. Mits de omstandigheden dit toelaten uiteraard. Nou, dat ziet er inderdaad goed uit. Leeftijd vanaf 13 jaar en haal uw ticket bij de KNRM in de Beach Club 10... en maak een unieke dag van. Vrijwel alle vrijwilligers zijn vandaag aanwezig om u te ontvangen... en u kunt ze het hemd van het lijf vragen. Ook is er een reddingsbootwinkel. Hier kunt u prachtige KNRM-spullen kopen en de KNRM financieel steunen. Bijvoorbeeld door donateur te worden... Dit jaar gaat de opbrengst naar een overlevingspakket voor een nieuwe opstapper. Beach Club 10 is bereikbaar via strandafgang 10... op steenworp afstand van het de KNRM. Dus nog tot 4 uur vanmiddag, reddingsbootdag KNRM... bij Beach Club 10, strandafgang nummertje 10. Weer een spannende dag daar op het strand. En hier is Ed Sheeran en Shape of You.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 smell like you every day discovering something brand new. I'm in, I'm, in I'm, in I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We Can we let the story begin? We're going.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 Deze Ed Sheeran heeft al heel veel hits gescoord. Waaronder ook deze een van mijn favoriete Klaas, Vandaar dat je hem vaak hoort op de zaterdagmiddag. Dat was de single Shape of You. Ja, de Redsbo-dag op het strand nog bij Beach Club. 10 tot 4 uur vanmiddag. En iedereen is daar van harte welkom. Dus ga erheen om de KNRM een hart onder de riem te steken. En nog een kleine donatie te geven voor het goede werk wat ze hier in Zandvoort verrichten. Ja, het blijft toch gewoon een uh, unieke plaat, hè deze? Hij is al heel oud, maar uh, hij blijft gewoon leuk om te draaien op de radio. De single van Pieter Tash en Johnny B. Good. En dat die dames uh, die meedoen uh, aan deze plaat, Albertan, uh, hoorde je hun uh, imitatie van de trein? Ja, en gaan ze aan het begin tchuk tchuk, tjek juk Ja, dat is goed hè? Lekkere regezen op de zaterdagmiddag bij ZFM. Goedemiddag iedereen. En leuk dat je luistert en blijft dat vooral doen. Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. Ja, en ook een evenement wat de komende jaren terugkomt in Zandvoort... is het EK Zandsculpturen. Want het EK Zandsculpturen is in ieder geval tot 2021 in Zandvoort. Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen blijft de komende vier jaar in Zandvoort. Afgelopen maandag, of, uh, maandag 30 april wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Holland Casino Zandvoort... de Zandacademie, organisator van het Europees Kampioenschap... en de gemeente Zandvoort. Sinds 2011 wordt het EK Zandsculpturen jaarlijks in Zandvoort georganiseerd. Het is een goede publiekstrekker voor Zandvoort... en daardoor een van de belangrijkste evenementen van het jaar. Vanwege samenwerkingsverbanden met internationale en nationale musea... zijn de thema's telkens gelieerd aan een cultureel onderwerp. Dit jaar wordt het thema, thema Leonardo da Vinci. De kunstenaars starten in de eerste week van juli met het creëren van hun kunstwerken. Waarna op 9 juli een jury zal bepalen wie de winnaar is van het EK 2018. Dus van 9 juli wordt de... Uh, winnaar bekendgemaakt en in de eerste week van juli zijn ze dus al aan het werk om de kunstwerken te creëren. Zit het vast de nieuwe agenda eerste week van juli zand, EK Zandsculpturen in Zandvoort. En mooi dat het nog een paar jaar blijft hier in Zandvoort een uniek evenement wat je gewoon moet meebeleven. Hey, je krijgt gewoon zin in Zandvoort en zing in de radio, de Zandvoortse radio, je eigen lokale radio. We zijn er 24 uur per dag, zitten we in Zandvoort met nu de Jack Craftsbait. To you see her in that negligee yeah, is really just too much. Deze single van Phil Oakie werd er bijna drie uur. Betekent einde uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd hoor. Want zodra ik naar het nieuws weer van drie uur. Zijn Albert-Jan en ik er nog twee uur lang. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.5.